Dit is Renate Evers met het NOS Journaal. Actievoerders hebben het bus in tweeën gezaagd. De actie is onderdeel van een manifestatie tegen de bezuinigingen en de verplichte aanbesteding in het stadsvervoer. De afgezaagde bus mist nu 40% van zijn oorspronkelijke lengte. En volgens de actievoerders is dat precies het percentage dat het kabinet op het openbaar vervoer wil bezuinigen. In Amsterdam, Den Haag en Rotterdam rijden de hele dag geen trams, bussen en metro's. De ledenraad van Ajax is al 2,5 uur bijeen om te praten over de aanstelling van Louis van Gaal als algemeen directeur. Vier leden van de raad van commissarissen stelden hem afgelopen week aan zonder medeweten van Johan Kruijf, de vijfde commissaris. Formeel kan de ledenraad van Ajax directiebenoemingen niet tegenhouden, maar de leden kunnen wel de raad van commissarissen naar huis sturen. Kruijf en commissaris Denhaven hebben allebei de ledenraad toegesproken en die is nog altijd in overleg. Minister Roosentaal bekijkt hoe hij kan voorkomen dat zijn ambtenaren nog eens anoniem over hem klagen in de krant. Dat zei hij in het tv-programma Buitenhof. Gisteren hadden medewerkers van Buitenlandse Zaken in het NSC Handelsblad vooral kritiek op zijn stijl van leiding geven. Rosenthal vindt het vervelend en jammer dat er anoniem in de pers over hem is geklaagd. Volgens de minister gaat het om medewerkers die blijkbaar de hervormingen op het departement niet kunnen bijbenen. De Nederlandse achtervolgingsploeg Schaatsen heeft op de wereldbekerwedstrijden in Rusland de gouden medaille veroverd. De ploeg bestaande uit Sven Kramer, Jan Blokhuizen en Wouter Oldeheuvel was aanmerkelijk sneller dan Amerika in Duitsland die tweede en derde werden. Stefan Groothuis won de duizend meter. Het weer, vooral in het zuiden af en toe zon, in de rest van het land blijft het waarschijnlijk bewolkt en nevelig. Op zonnige plekken wordt het een graad of 9. Na vandaag blijft het grijs en rustig herfstweer en de maxima blijven rond 9 graden liggen. Dit was het NOS. Is... Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staat een file op de A1 Amersfoort richting Amsterdam tussen Bussum en Muiden 6 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Oh, yeah. Future. Zondag in Cameland met uh, Nadia Ali, Alice Kenji en de Starkillers in de Florian. Michael Jackson en get on the floor. Wat gebeurt er op de sportvelden van Zuid-Kennemerland? Je blijft op de hoogte. En we beginnen met, net zoals uh, gewoonlijk met het voetbal. We gaan naar Cherk de Blauw. En nog goedemiddag natuurlijk hier vanuit Amsterdam, heen, waar die wedstrijd gesteld wordt vandaag tussen uh, Bloemendaal en uh, of tussen, uh, zeggen, tussen Sporting Martinez en uh, Bloemendaal, en waar die wedstrijd net begonnen is maar er al een klein kansje als erbij. Sporting Martinez en Amal, maar die aanval uh, die slaat. Uh, die gaat verder verder, maar. dus dat is geen zwaar, denk, denken aan eh, Kerkman. Wouden we wat want weer een andere samenstelling stelt, omdat om gisteravond eh, afdelt wegens eh, griep. Ja, dat gebeurt natuurlijk heel veel op dit moment. Dus dat betekent dat er weer een wijziging moet plaatsvinden natuurlijk in het team van eh, Robbechel. En dan is de auto waar is het Markeus dan een achtergaat. En als Jeroen de Dikker erbij gekomen is op de linkse uh, backpositie. En voor de rest is het hetzelfde als uh, vorige week. Met uh, natuurlijk voor in een Beidy en Melvin. De goede paal van de linkerkant van, uh, van Tim Op Jeroen de Dikke, Jeroen de Dikker. ze terug. op Paul-Joan, Een joan ze weer door naar Jeroen de Dikker. Jeroen de Dikker. Richting Sasgebied. Moet hem nu gaan voor zijn. Dan zetten hem ook voor. Laag. En dan kan Paul. Nee, Paul probeert hem eruit te halen. En dan kan Beidy net niet bij komen. Anders had het goede kans geweest. Ozom weer door te pakken die bal. Ozom weer die tweede bal te pakken. Dat is Tim John. Tim John Osa. heeft nog steeds een voet. Ziet u dat een Tim aan en een haalt uit. En die gaat uh, in de handen van uh, de keeper, dus dat uh, gevaar is geweken. We spelen vandaag op een uh, puur uh, kunstgrasveld. Ja, Bloemenau is er natuurlijk niet zo gewend aan een kunstgrasveld. Het is wel de tweede keer seizoen dat men er op speelt. De eerste keer als we zwanenburg voor het duurend. heeft men alleen op gast gespeeld. Dus we zijn natuurlijk benieuwd hoe men om die omstandigheden omgegaan. Het is natuurlijk wel een veld waar die bal heerlijk kan, uh, kan laten rondgaan. En uh, gezien de goede kwaliteiten van Bloemenau. ...zou je dat moeten kunnen laten doen om die bal gewoon het werk te laten doen en snel te gaan kaatsen. Dus we zijn benieuwd wat het gaat worden hier vanmiddag. We hebben net gespeeld, een kleine 7 minuten, met de stand uiteraard 0 tegen 0. <tied> Goed, liedje zegt Paul Kerk. En don't shed a tear. Zo, goedemiddag en uh, welkom bij een nieuwe zondag in Kamerland voor 20 november 2011. En uh, laten we even wat nieuws doornemen van de afgelopen week. En we beginnen bij Abi en Amro. Want uh, veel, uh, veel klanten van ABN, uh, bij wie die betalingen hebben gedaan, zijn dubbel afgeboekt. Maar het is allemaal weer goed gekomen. ABN AMRO heeft het geld weer op een, uh, op een rekening staan. Dat was dus afgelopen woensdag en uh, maar liefst een half miljoen betalingen werden door uh, die storing dubbel afgeschreven. De Spanje gaan vandaag met een stembus om een nieuw parlement te kiezen. Het is vier maanden eerder dan de bedoeling was. Eind juli vervoegde de Centrum Monique premier Zapatero de verkiezingen. Omdat zijn minderheidsregering door de economische crisis een steeds grotere druk kwam te staan. Veel Spanjaarden zijn diep ontevreden over de bezuinigingsmaatregelen. Kijk, er staat uh, veel Spanjaarden zijn diep ontevreden over de bezuinigingsmaatregelen. Ja. Maar iedereen moet bezuinigen. Dat is, wat is het probleem? Ja. Of die Spanjaarden zijn gewoon lui... Of ze hebben daar gewoon geen zin in en dan gaan ze staken. Maar de beste manier is gewoon bezuinigen. Nou, ja. Ja, ik weet niet, ik uh, ben gespaard, dus ik weet niet hoe ze erover denken. <laughs> ja, hier ben je bent gewoon gewend zeg maar. Is is niet dus... gewoon heel erg lui. Ja, ik denk het. En uh, radiosender 538 moest uh, donderdag als slikken dat het geen feesten meer mag geven op het museumplein in Amsterdam. Maar uh, ja, afgelopen vrijdag kwam er toch een klein rampje bij. 538 heeft namelijk een hummer. Dan kan bijvoorbeeld een limo lunch winnen en dan kan je een, een lunch winnen dus in die grote limo en dan rij je een stuk door, uh, weet ik vooral, een stuk door Nederland. Maar die Hummer belandde in de greppel, oh. Oh, bij de A27 bij huizen en de, die, die, die, uh, die A27 moest zelfs korte tijd worden afgesloten. En uh, uiteindelijk moest de wegenwachter uh, aan te pas komen om de auto uit de greppel te hijsen. Oh, lekker dan. Uh, zat er meer zin of er meer in of zit niet bekend? Geen idee, stond er niet bij. Lekker, maar aan die lunch over je heen. Ja, nou ja, we gaan verder met uh, nou ja, pijnlijk nieuws. Ja, Afgelopen dinsdag voor het nederlands Elftal kansloos tegen de Duitsers met 3-0. Ja, wat een wedstrijd hè. Ja. Duitsland speelde zoals Nederland wil spelen. Aanvallend ja. voetbal, nekken tikken, vroeg druk zetten. En ja. wat ik, ik vond gewoon, um, het is gewoon lekker als je tegen Duitsland speelt, tegen die Duitsland te schelden, weet je wel. Want ja. Duitsers die winnen altijd in de laatste minuut, of ze winnen door Vries spel, door Schwalde. Maar dat was ook niet zo. Ze speelden ook gewoon goed. Dus... Ja, ze speelden gewoon veel stukken beter. In Nederland was gewoon nou, niks eigenlijk. Nee, gewoon beroerd. Nou ja, jammer maar. Ja. Laat het EK, laat het maar weer goed maken. Ja, inderdaad. En de beheerders van de tijd willen af van, ja let op, de schiekelseconden. Dat is een uh, correctie van een seconde die eens in de 2 à 3 jaar wordt doorgevoerd op de atoomklokken. En dat, uh, dat doen ze om uh, in, de in pas te houden met de stand van de zon aan de hemel. Dan zou Aha. ik dan denken wat moet je nou met zo'n bericht, alsof je dat merkt, dat die klok een seconde of dat er die schikkelseconde wordt afge, uh, afgeschaft. Nou ja, als het midden in de nacht is 12 uur zeg maar. En dan gaat is het 1 minuut over 12, dan gaat het weer terug naar 12, en is is niet de volgende dag. Het is een seconde hè? minuut. Ja, een seconde dan. Dan moet je zou ik dan naar huis bellen van uh, schat, ik ben later, seconde later. Ja. Wat zal de doorsnee Surinamer Suriname daarna van vinden? Ja, ik denk ik dat denk die weinig uh, eigenlijk interesseren. Ja. Laatste nieuwtje. En als laatste, uh, en als laatste hoe het ook, hoe het ook yeah, kan het ook anders. De soap uit Amsterdam, de soop voor Ajax. Het Kruijf en van Gaal. Raad van commissaris van Ajax heeft zonder medeweten van Kruif Louis van Gaal aangenomen als algemeen directeur. Ja, heel Nederland valt erover. Kredietcrisis nooit van gehoord. Het gaat alleen maar over Kruif en Ajax. Hoe ja. ben je, Louis of voor uh, Johan? Allebei niet. Naja, nou het is voor NEC. Maar heb je een mening nee, nou, nee, maar ik vind, het gewoon allebei gewoon niet. Uh, waarom, waarom moet er iemand staan die, die uh, of een kruif of een Van Gaal een grote naam heeft? Waarom niet bijvoorbeeld iemand nou ja, met een met minder grote naam? Als ik eerlijk ben, um, ik, ik vond dat ze op zich, in het begin dacht ik van nou, Louis van Gaal is een slimme, een slimme gast. Maar aan de andere kant, ze hebben een paar jaar geleden een, iets, iets nieuws opgezet. Dat ze, uh, ja, hoe zeg je dat, ze willen vanuit de jeugdopleiding willen ze AXB beter maken. Ze kunnen geen goede spelers meer kopen omdat, um, ja, het is gewoon zo dat de teams uit Engeland te veel geld hebben. Dus ze willen Ajax goed maken door de jeugdopleiding uh, beter ja. te maken. En dat is het plan van Cruyff. En als je nu Van Gaal gaat aans aanstellen, is eigenlijk dat plan niets meer waard. Want Louis heeft misschien weer andere denkbeelden en dat is, dat is weer jammer. Ja, maar dan kan je het idee van Cruyff wel leuk, leuk doen, zeg maar, dat je ja, jeugd beter opleidt. Maar er zijn er weer clubs uit Engeland die gaan die spelers wegkopen. Heb je die nog niet willen Ja, doen, maar als je, je kan goed beleid, hè? als je goed beleid hebt, dan hoef je die spelers niet te verkopen. Nou, ja, dan moet, moet de KNVB of AXA doorgaan En goed beleid, dat wil zeggen dat je dan geen schulden hebt. Bijvoorbeeld, als je kampioen wordt of tweede wordt en je, spe je, je speelt Champions League heb je eigenlijk ook geen geld nodig. Dus dan kan je het vol met de jeugd de jeugd doen. En ik ben ik ben er wel mee eens. Ja, maar ja, moet het wel goed aangepakt worden. En niet dat je die spelers en de jeugd gaat verkopen naar, naar het buitenland. Nou ja, het wordt in ieder geval vervolgd, want het is. Uh... Heel Nederland praat erover. We gaan even kijken naar uh, vandaag in het verleden de historische kalender, 20 november 1947. Op de Amerikaanse televisiesender NBC is voor het eerst Meet the Press te zien. Het is een programma waarin uh, politici worden geïnterviewd door een panel journalisten. Het bestaat nog steeds is daarmee de langslopende tv-serie op een Amerikaans televisienetwerk. 20 november 1969, voetballegende Pené scoort zijn duizendste doelpunt. Het gebeurt tijdens een wedstrijd in Rio de Janeiro. 1984, McDonald's serveert de 50 miljoenste hamburger. Het feit dat wordt gevierd met een feestje in New York. Het restaurantketen serveert het eerste broodje hamburger 35 jaar geleden in 11 maanden. 50, 50ste miljoenste hamburger. In 1984 Laat staan hoeveel het nu is En 20 november 1995 Engeland is in de band van Lady Di Diana vertelt in de interview Dat ze net als Charles overspel heeft gepleegd En dat ze twijfelt aan de capaciteiten van Charles Als nieuwe koning En als laatste 20 november 1997 Algemeen dagblad meldt op de voorpagina Dat het Rad van Fortuin van, uh, van het nieuwe jaar niet meer dagelijks Maar nog maar één keer per week Te zien is oh, Wat vreselijk nieuw Straks de tussenstanden in de Eredivisie. En natuurlijk de einduitslagen. Vanavond uh, en de komende nacht is en blijft het grijs, het bewolkt. En uh, ja, het veel plaatsen in de regio erg mistig. De temperatuur daalt naar een graad op 3. Uh, morgen, ja, een beetje hetzelfde als vandaag Tussen de 9 en de 10 graden Ja, ik denk dat we echt aan moeten geloven Het koude weer is begonnen Zondag in Kamerland en hier is Major Heart, hoor. People came from miles and Searching for a steady job Welcome to the morning time Deze zangres Agnes en release me en daarvoor je Major Hearthorn in a Long Time. En check even die clip van Major Hearthorn en a Long Time. Aanrader is wel heel erg leuk. Nou, we gaan even kijken naar uh, het voetbal. Eredivisie. Zaterdag gisteravond werden vijf wedstrijden gespeeld. We beginnen met de Graafschap PSV. De eindslag was daar 1-3. Heracles Almelo thuis tegen Twente. Twente stond lang op een 0-1 voorsprong. Laatste minuut maakte Heracles de gelijkmaker. Eindstand werd daar 1-1. NEC tegen Rode SC. 1-2. NSC verliest dus weer, heeft het moeilijk dit seizoen. Herenveen, 1-0 achter, ook lang tegen RKC. Hele mooie goal, 1-1 Gerald Sibon, Ajax, te luchtsloont in de Arena, stond 2-0 voor, gaf de wedstrijd in 5 uh, minuutjes weg, uit de slag 2-2. En vandaag zijn er ook twee wedstrijden gespeeld. Ja, Vitesse tegen Feyenoord en die wedstrijd is geëindigd in 0 tegen 4. En Adenhaag tegen Utrecht is geëindigd in 2 tegen 2. En is er is om half 3 nog een wedstrijd, Groningen tegen VVV en om half 5 Excelsior tegen AZ. Green and Bright Lights, Bigger City Zo meteen gaan we naar het voetbal, we gaan zo meteen naar Tjerk de Blauwe Maar nu eerst nieuwe muziek van Calvin Harris I feel so close to you right now, it's a force field I wear my heart upon my sleep, like a big deal Your love bars down I mean, surround me like a waterfall And there's no stopping us right now I feel so close to you right now feel so close to you Stopping us right now, And there's no stopping. Van Calvin Harris. En die he heet. Feel so close. Wat gebeurt er op de sportvelden van zuid kennemerland Je blijft op de hoogte. Je blijft op de hoogte. En we gaan naar het voetbal. We gaan naar de wedstrijd Sporting. Martinez tegen Bloemendaal. We gaan naar Tjerk de Blauw. Waar die stand nog steeds 0-0 uh, is. Maar het had ook 1-1 uh, kunnen zijn. Want het is een bij die en uh, kan tenminste een paar minuten geleden. En dat Daan Kerkman uh, twee verschrikkelijke mooie reddingen achter elkaar doet. En dan kwamen twee schoten op doel van uh, Sporting Metides. En uh, Daan Kerkman, de doelman van Boemenaal, uh, die uh, haalde achter elkaar eruit. Twee keer kap En daardoor staat die stand hier uh, nog steeds 0-0 uh, in no de -no -no wedstrijd. Op dit moment is er een blessure voor, uh, voor uh, Melk en uh, Jordaan. Die moet opgelapt worden door uh, de verzorging van de van Boemenaal. En betekent de vrije trap. Om voor uh, bovenaal uh, Melvin der staat te trekken met zijn boven, maar die zal waarschijnlijk al door kunnen gaan. Ondertussen is wel een wisselen uh, het uh, is ook uitgestuurd dat is uh, alle van die heeft al een stand bij staat om erin te komen als die gaat zo gaan met Melvin. Maar de schrijfs heeft die die vijf op gaat nemen. Die zal er ongetwijfeld tegen draaien. Komt hij er ook richting het doelgebied. En dan moet de keeper er nog bij komen. Nee, die gaat over de doel heen. Dus het gevaar is geleken voor die doelman, voor die doelman van uh, Sporting Martinez, uh, Stefan uh, van Eer. En dat betekent dat hij rustig bal kan pakken en uh, kan proberen zetten uh, uh, in de Goed. Sporting Martinez zal dan onderaan staan, maar het is geen verkeerde ploeg. Laten we duidelijk zeggen waar hij tegen moet spelen. Het is een ploeg die goed probeert te voetballen ook. En zo probeert sneller bij, de, bij het goal uh, te komen van de tegenstander. Daar komt de bal van en de doelman van uh, Sporting Martinez. Gaat aan de linkerkant, maar weet niet hoe ze dikker hier goed tussen komt. Maar dan is het uh, Bart de die een overtreding maakt. De hoogte van de middenlijn. En die bal is al een paar meter naar achter moeten om dus uh, de genomen te mogen worden. Zij zegt ook naar achter met die bal. En het is de nummer 13 die uh, uh, uh, die die bal waarschijnlijk uh, gaat nemen. Dan neemt hem ook stel. ...kort om het middenveld, moet dan weer uh, terugkomen die bal waar het is van Melvin, die dus de nummer 13 uh, vasthoudt... ...en op dezelfde plek komt er dan weer een overtreding, uh, komt weer een vrij trappen, dan gaat hij aan de kant ...zelf aan de nummer 7 toegesporten, maar hier is dus komt die bal, en is dat bij jongens een dikke die uitgekapt wordt... ...dan moet je een dikke opvast, komt die bal af voor! En dan is het daar toch nog, komt naast, dan is het daar, bij is van Bok blok. En dan is het nog steeds, ik moet die is op, dus op de rand van daar gaan ze uithalen. En dan moet de erbij komen, die stond helemaal verkeerd op de beet. En via een verdediger uh, roept die bal nog naast het doel. Anders, anders, anders had het, uh, anders had het hier zo uh, 1-0 geweest. Voor sport sportdoek in daar daar heeft de Broemenal uh, Machel. Goed schot. Aan je linkerkant voor de pot. Het is waar die in oost die de, die de uh, palen gaan liggen. En uh, die bal zal erin komen draaien. Komt hij eruit? Hoog voor de pot. En die is daar uh, Gijsjan die in echt Naar de buitenkant toe. Wederom komt hij terug bij de man die in is genomen. Draait hij weer hoog in voor de pot. En dan moet daar Rakening aan bij komen. Die zet goed zijn vuist er tegenaan. En dat betekent aan de rechterkant uh, van het veld dat er dus een schot genomen kan gaan worden. En uh, dit zal genomen worden door de nummer 13. En we uh, gaan om. Die loopt uh, naar de bal toe. En dat zal wederom een inzwinger gaan worden. We moeten het moeten uh, Welke man moet opletten bij die hoekschotten? die zijn gevaarlijk. zal wederom een instelling gaan worden. Komt hier ook hoog voor de pot. En is dan maar een keuze die in eerste instantie. kom maar. De bal blijft liggen op het klein. Dat betekent dat Sporting met Tieders 2 die bal kunnen opnemen. Al wordt even teruggelegd en wordt actie gemaakt. Komt die bal een schot en die gaat over. En dat betekent dat het gevraagd geweken is voor Boemerdag. En dat ze Daan Kerkman rustig. Rustig die bal uh, kunnen oppakken en gaan kijken waar hij mee kan uh, spelen. Hij kan hem niet uh, kort spelen om de opbouw te nemen, anders sporten moet hier een concert worden. En dat betekent dat Mark en uh, Bart hier nu weglopen en dat we daar een kijkbaar die bal lang kan gaan trappen. Doet hij dan ook richting de Spits van Bloemenal. Dan moet Bain doorgaan. Maar die komt er niet bij, omdat hij geduwd wordt in zijn rug en is een, in de middelijn. en uh, Of uh, in de cirkel is een vrij trap voor Bloemenal. Ga nou, je staat erbij. Plaat ze kort op Tim John. Tim John heeft de bal op zijn voeten. Dan gaat kijken of die enkel. Plaat ze dan link naar Oost. Ook kan Oost erbij komen. Nee, Oost kan er niet bij komen. Dat betekent dat Dennis Goes in de verdediging moet gaan. En dan is het daar, de, de van de linkerkant, is het daar. Uh, uh, sporting met die, die die bal kan opnemen. Ik zoek Tim Jan. Tim John die op niet pakken Op een zomerlooze paal. Paal heeft de bal in zijn voet, Gaat richting het zelfgebied. Kan er niet bij komen. En dat betekent dat die bal achterloopt. En zo is het gevaar geweken. En dat is het de doel van de Sporting met die dus. Uh, uh, Stefan van den Heelen. Die die bal uh, kan ophalen. En meteen weer proberen in het uh, spel te brengen. Komt hij nou ook naar de rechterkant van het veld? Zal een paas gaan het Middenveld. Komt hij ook weer terug die bal. En dan wordt hij opnieuw meteen weer naar links, op de, links gespeeld. Naar de nummer 7, dat is Jullie Zola Desmond. Die heeft de bal aan de linkerkant. En dan moet uh, Markeus erbij komen om verdedigen uh, werk te richten. Is toch nog steeds ziet de nummer 16 hoe die bal zijn er goed heeft? Gaat dan naar het centrum toe. Gaat die bal aan de linkerkant, voor hetzelfde. Meteen weer met aan de overkant. En dan moet er uh, een het goed bij komen. Die wordt echt gelopen. dan komt die bal dan. En die staat toch weer Dennis de die Die bal kan veroveren. Is dus Marcus die moet wegtrappen. Doet het er ook goed. Nog is die bal niet weg. Die wordt weer opgevangen. Komt de slot. en Dan wordt hij nog aangeraakt door een, door een, door een speler van streelige hoofd En dan is het wederom een hoekschok voor de Sporting Matide. Die gaan we even meenemen. Kijken of het uh, gevaar oplevert voor het uh, doel van, uh, van, uh, van naam, uh, Daan Kerkman. Het is hier, hij dron die nummer 16, die nummer 13 moet hier gaan om. Die hem uh, gaan nemen, dus aan de rechterkant uh, van het veld. Daan Kerkman, dan zitten we deze manier We zitten hier van iedereen de uh, lengte op lengte. En uh, dan gaan ze nu lopen, als de sporting die, dus die kan wel weer hoog en links erin draaien. Die gaat er door En dat betekent dat het gevaar geweken is. En zo staat die stand hier, nog steeds 0 tegen 0 Rise of says oh yeah Keep raining powder Ja, dat is een leuk intro, hè? maar we onderbreken eventjes voor Cherk de Blauw. En hier is de stand 1-0 geworden voor Sporting Martinez. Het aanval van Sporting Martinez en Markeus haalt de eerste bal weg. Die plaatst hem op Barty en Barty wil hem terugspelen op Daan Kerkman. Die plaatst hem tekort terug, dus die kon er niet meer bij komen. En zodoende kon de nummer 6 Mo Tussie, die erbij komen. En zo staat het hier vlak voor rust 1-0 voor Sporting Martinez. This will be the one I've will be the first time anyone has loved me. Oh, I'm so glad you found me in time. And I'm so glad that you've divide my mind. This will be an everlasting love for me. Oh, love me, you. It's so kind of wonderful because you. Shine Ja, lekker liedje heb deze zondagmiddag. Je Nathalie Natalie Cole en This Will Be. Zometeen het regio nieuws, je hoort het naar Nickelback. Als je nou goed overkomen bij de vrouwtjes? Doet het dan niet met Nickelback? Uit het onderzoek is namelijk gebleken dat... Uh, ja, gewoon Nickelback het gewoon niet zo goed bij de vrouwtjes. Ik snap het misschien wel. Het is wel heel erg stoer. Joder Nickelback en de nieuwe single When We Stand Together. Zondag in Je staat op de hoogte. heel <laughs> raar Is dat zo? Ja. Hey, we gaan even kijken naar het uh, regio van uh, afgelopen week. Uh, en We beginnen met een, uh, ja, een hennepplantage. Zaterdagavond even voor 7 uur heeft de politie een hennepplantage aangetroffen in een woning aan het Burg. Van oh, burgemeester van Venemaplein. In de woning werden 200 lege potten aangetroffen en een plantage die hierin hadden gestaan en waren in meerdere veldzakken gestopt. De plantage is ontmanteld en de politie onderzoekt van wie de ene plantage is. En wethouder Gert Tonen van de gemeente Zandvoort en voorzitter Lex van Drogen van de stichting Tour hebben op 15 november 2011 een overeenkomst getekend, waardoor Zandvoort in de jaren 2012, 2013 en 2014 wordt opgenomen in het parcours van de oudste wieleronde van Nederland. Goed nieuws dus, en op 14 en 15 mei 2012, zou de proloog en de start van de eerste etappe van de 60e editie van de Royal Smilde Olympia Tour in Zandvoort plaatsvinden. Deelnemers aan Olympia Tour zijn ploegen uit de hele wereld met veelbelovende wielrenners. Bij een kop en staartbotsing op de boulevard Barnaert in Zandvoort is woensdagmiddag om 2 uur één persoon gewond geraakt. De diverse hulpdiensten kwamen direct ter plaatse om eerste hulp te verlenen. De automobilist is met onbekend letsel overgebracht naar het ziekenhuis. Hoe het ongeval kan ontstaan is vooralsnog onduidelijk. De politie onderzoekt de toedracht van de aanrijding. En kinderen in Zandvoort kunnen ervaren hoe een disco is. Dat kan bij Pluspunt. Speciaal voor de gedoelgroep zes jaar tot en met, eh, van 6 tot en met 12 jaar draait een DJ dansbare muziek. Dansbare muziek, ja, ja. De bedoeling is dat kinderen verkleed gaan als hun idool. Door een volwassene worden gebracht en weer worden opgehaald. Ditmaal is het thema Pietendisco. Disco. Nou, wanneer vindt de plaats? Het vindt volgende week vrijdag 2 december plaats. Uh, 2011, of uh, twee weken is dat hè? Ja, twee weken. Vrijdag 2 december. De aanvang is om 7 uur. En de toegang nou ja, is maar 1 euro. Het is een plaats in de Vlemmingstraat 55 in Zandvoort. FM, Westkust weer bericht. Het blijft uh, zeer waarschijnlijk de hele dag grijs en bewolkt. De temperatuur wordt dan ook niet hoger dan een graad of 6, 7 graden. Maar mocht de zon er bij uh, uh, bijkomen dan kan het nog 9 graden worden. De windtijd uit het zuiden tot het zuidoosten en is niet meer dan zwak, kracht 3 of minder. Het rustige weer wordt nog altijd in stand gehouden door het hoge drukgebied. Vanavond in de komende nacht is en blijft het grijs en bewolkt en is het op veel plaatsen in de regio weer mistig. De temperatuur daalt naar een graad of 3 of 4 graden en een waait zwakke tot matige zuidoostelijke wind. Morgen trekt het hoog. Uh, het drukgebied weer naar het oosten, maar het houdt ons nog een zuidoostelijke stroming in stand. We starten de dag opnieuw grijs met nevel en mist, maar met een, een beetje geluk zien we later de dag ook nog even de zon. Het blijft nog altijd droog en er waait een matige zuidoostelijke wind. De temperatuur zegt een maar maximaal 9 of 10 graden.